Radio Veronica met het nieuws. Het is 7 uur. Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Dat het kabinet schoof twee keer gevallen is... heeft de belastingbetaler aardig op kosten gejaagd, dat schrijft de Telegraaf. De opgestapte bewindslieden van PVV en NSC... hebben vorig jaar in totaal 1 miljoen aan wachtgeld gekregen. En dat bedrag kan ook nog oplopen... als ook Kamerleden die weg moesten niet snel een nieuwe baan krijgen. De Britse ex-prins Andrew heeft gisteren de halve dag op het politiebureau gezeten... maar is nu weer vrij. Hij werd opgepakt omdat hij vertrouwelijke informatie zou hebben doorgespeeld aan Jeffrey Epstein. Daar heeft de politie hem waarschijnlijk over verhoord gisteren. Je hoort RTL-correspondent Anne Sane. De politie buigt zich onder meer over materiaal dat eerder in beslag is genomen bij huiszoekingen. En wat daar precies is aangetroffen is niet bekendgemaakt. Maar dat deze zaak de gemoedigen bezighoudt in Groot-Brittannië, dat staat vast. Er is volgens nog geen officiële aanklacht ingediend tegen prins Andrew. President Trump die heeft ook gereageerd. Die noemt de arrestatie van Andrew heel triest en slecht voor de koninklijke familie. De man die gistermiddag in de Rotterdamse wijk Delfshaven werd doodgeschoten... was waarschijnlijk betrokken bij een ruzie in het criminele circuit. De politie heeft een groot team op de zaak gezet... en is op zoek naar twee mensen, de schutter en de bestuurder van de vluchtauto. Het slachtoffer is een man uit Capelle aan den IJssel. En de Friese taal moet een verplicht schoolvak worden in Friesland. Dat heeft de provincie besloten. Het wordt vooral in steden steeds minder gesproken... en tien jaar geleden zagen onderzoekers dat al aankomen... Door het op school te verplichten, moet het Vries als taal behouden blijven. Het vak moet vanaf komend schooljaar al gegeven worden. Het weer dan. In het noordoosten nog ijzel of sneeuw. Verder overal regen. Het wordt vanmiddag 3 tot 7 graden. En vanavond in het hele land regen. Dankjewel, Marijsje. Verkeersinformatie, zes vertragingen past. En dit zijn de drie langste tot de A-wegen. A1, Apeldoorn, Amersfoort voor hoeveel laken? Hoeveel laken. Ja, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem Oberhausen voor Duitsland, 20 minuten ook. En A18 Varsenveld, 7 naar tussen Wil en Die Dan. Daar heb je 6 minuten vertraging.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 Van der Lende. Dit is de Radica. allemaal Radio Veronica. Vrijdag 20 februari. Hallo allemaal, hoi. Hey, dag Frank. Ach, wat vind ik het jammer dat dit eigenlijk alweer de laatste dag is met jou. Ja, ja, ja maar ook lekker dat Geert echt nog weer terug is straks, toch? Nou, 100%. Het voelt procent. Deze week voelt een beetje alsof je ouders weg zijn, een weekendje. Oh, wist je nog vroeger dat je puber was en dat ze dan weggingen... en dat je dan voor het eerst alleen nog thuis blijft met je broer of oh, zussen, ja, broer in mijn geval. Ja, ja. En dat je dan echt... Vrienden overkwam, kwamen en ging zuipen en zo. Ja, precies. Nou, dat was deze week een beetje. Ik weet niet of de luisteraar het gemerkt heeft. Het was een beetje chaotisch af en toe, ja. maar wij hebben het in ieder geval heel erg naar ons ingehaald. gehad. <laughs> zeker, ja, zeker. En een veel leuke appjes ook binnengekomen. Dank daarvoor. Uh, Belooft ook weer een spannend uurtje te worden. Waijars, uh, heb ik nog meegenomen. En Kensington. Ik heb een oudje van Kensington om mee te pladen. Oh, lekker zeg. En nou ja, we zijn ook weer even in de kranten gedoken precies. Marijke, bereiken. Wat had jij mee? Nou, ik heb beelden gevonden. Jullie hebben het ochtend wij hebben het ook wel gezien. Van Erben Winnemars. Ah, ja, oh, leuk. leuk. Ik heb even, mocht je het nou een niet hebben gezien. Dan neem ik je even helemaal mee, ja, want ik ja. heb een gemeente ook van het commentaar van de twee sportcommentatoren even geknipt net. Oh. Erben Wennemars, vader van Joep Wennemars, tijdens het schaatsen was natuurlijk heel even sprake van dat Joep Olympisch record zou schaatsen. Had u, hij had hij had het Olympisch record geschaatst. Ja, oké, okay, maar ja. ja. Nou, goed, maar dat hij zou winnen misschien wel. Ja, ja, nou, ja. Da daarom was Erben natuurlijk ontzettend enthousiast en toen gebeurde dit. Ja, eerst wel blij natuurlijk, want ja... Dat was een Olympisch record op dat moment. Op dit moment met 143, dan verwacht je eigenlijk dat nee. is podium. En daar gaat een brilstuk van iemand die die denk ik verder niet kent. Maar oh, hij maakt hem stukje. Ja, hij maakt ja. ja. stukje achter oh, En kent hij die persoon nee, wel? Posten nee, mij niet. Erben nee, nou, nou, volgende Erwin Wennemars wat op publiek was door dolle heen en helemaal. En heeft een wild vreemde gewoon eigenlijk bij zijn hoofd gepakt en gekust. En mijn zoon, dit is mijn zoon. En toen ging de bril stuk. Ja, en die man die kijkt ook betekent. die denkt eerst: wat de fuck gebeurt. Een soort kale gek die op me springt en me een kus geeft. Nu zijn Italianen op zich, ik denk dat het een Italianen is, op zich wel van het fysieke en elkaar kussen geeft. Maar daarna breekt zijn bril door de midden door ja. deze actie. Maar, maar, ook heel mama mia, padre, wat doe jij nou? Wat is ja, dit? Ja, echt, die bril, volgens mij, breekt hij ook bij de neus. Zo hier, zo dat in twee. Bijn, ja. Dus uh, hoe dat verzekeringstechnisch wordt opgelost, nou. Idee, maar weten we nog uh, niet wat het nee. over het een staartje heeft gekregen? Het is een heerlijk fragment. Ja, heel goed. Oh, wat grappig. Maxi, wat viel jou op? Nou, ik ben altijd wel een beetje van de politiek. Ik weet niet of je dat weet, maar ik, uh, ik genoot ook echt heel erg van de verkiezingen uh, vorige keer. Dat was natuurlijk landelijk. Ja. Maar stiekem vind ik eigenlijk de gemeenteraadsverkiezingen die er ook weer aankomen, die vind ik eigenlijk leuker. Echt waar? Ja, maar waarom het... dan? Nou, Kneutiger. door de campagnes. Ja, ja. Er worden ja. zoveel kneuterige dingen opgenomen door lokale partijen. Het is niet normaal. We hadden eerder in de week hadden we uh, natuurlijk een fragmentje van het CDA uit Wiegen. Die had Frans Ja, Heb je even voor mij alles verbouwd tot... Dag mevrouw, dag meneer, dag mens, dag kweer. <lacht> nou, nou, dat vond ik ontzettend schetig. Maar er gaat nu dus een ander oh. filmpje Firewall van Florian Werens. Hij is 19 jaar en hij is uh, lid van Zelfstandig Wauwre, ja, ja. ja, Een jong politiek uh, talent. Ja, dit filmpje is inmiddels al 50.000 keer doorgestuurd. Hij staat, je moet je voorstellen, het is een uh, jongen met oranje haar. Een beetje lang, half lang ongeveer. Hoi en uh, staat daar een beetje in een ambb jack staat hij in het bos... en hij zegt, dit is een fietspad. Nou, weet je wat? Hij kan het eigenlijk het beste zelf uitleggen. Ik zet mij in voor fietsers en voetgangers. En een groot knelpunt voor fietsers in Behouden... is hier dit olifantenpaardje uh, in Als. Dit is een hele heel druk, de verbinding tussen Als en Behouden. En toch is er nog geen fietspad. En als op de kaart van de fietspad staat het eigenlijk van de fietspad. Dat er alleen maar zand ligt. Nou. En het is nu nog erger omdat het recent heeft geregend en er is overal een blubber. Uh, en als ik gekozen word, wil ik daar graag verandering in brengen. <lacht> en dan ga ik ervoor zorgen dat er hier een fietspad wordt aangezet. Nou, en dat is een <lacht> hele sterke boodschap van Florian. Hij zet zich in voor een verhouding. Fietspad. Ja, mensen vinden dit fantastisch. Ja, het is ook een ongelooflijke schepenbans. En hij praat ook een beetje zo. Hij praat ook een beetje zo? Ja, ja precies. Nee. Uh, Florian Werens, als je in Waalre woont, stem op hem. Ja, en onthoud die naam, want over tien jaar, jongen. Ja. Oh, dit, hij is ook 19 jaar. Ja. Knap hoor, dat je je inzet voor dit. Wat Ik had het jij vond, gezien Ja, vaak? een heel bizar verhaal in de, in de kranten. Uh, we moeten wel eventjes naar Zuid-Afrika daarvoor, want een familie was daar in diepe rouw om een overleden familielid. Maar die wilde ook de bankzaken zo snel mogelijk regelen. Je wilde ja. gewoon alles afhandelen, hè? Tuurlijk. En zo vonden dat het maar lang duurde met die uitvaartverzekeringsclaim. Dus namen ze de overleden geliefde mee naar de bank. Nee. Hier is onze dode. Ja. Nee. Ja. Als onontstotelijk bewijs was het een beetje dat het idee zat erachter. Bij het zien van die lijkzak zat schrik er schrikken goed in bij de baliemedewerkers. Ook andere bezoekers die dachten, wat de fuck gebeurt hier nou? Totale verbijstering. Het filiaal werd ook meteen ontruimd. En nou, deden de deuren dicht en het incident werd uiteindelijk verder afgehandeld. De grote vraag is nu wel of ze hun geld hebben gekregen te jaar of te dat weten we nog niet. Misschien kunnen we nog ergens een lijntje leggen met Zuid-Afrika deze ochtend. Maar je bent toch ook helemaal van de Ja, terug. Ik vind dit wel ook weer van een creativiteit, ja. maar ik toch ook wel weer tegenop kijk. Hij is gewillig, ik, ik, ja. ik zei het toch. Ik zei het toch. Bizar. ja, dat is een beetje de ochtend van deze vrijdagochtend 20 februari 2026. Dit is Wayas Wayas, zoals beloofd. Hey, wij zijn Kensington en jij luistert nu naar onze vriend Frank. Frankie! Frankie! Kensington op Radio Veronica en War. Vinden jullie dat ik er dan bij moet zeggen, het oude Kensington? Want is is natuurlijk met de oude zanger nog. Of kan je gewoon zeggen Kensington? Goeie vraag. gaan, laat gaan, ja, gaan. Nou, dankjewel dat jij het een goede vraag vond. Uh. Nee, ja, ik denk dat het. Dat ik erover nadeek, vind het een goede vraag. Ik denk dat je gewoon Kensington moet zeggen. Maar stel dat ik direct zo draai, een oude inside my head of Rollercoaster... zou ik dan zeggen: een oude direct met Tim nog. Ja, maar ja. internationaal boeit dat toch ook helemaal niet. De nee, Toto uh... is ook weer volgens mij van samenstelling veranderd. Zeker al de Toto. Toto, Goedemorgen allemaal, 8 minuten voor half acht. Er is een ruzie in de tent. Uh, een uurtje gereden ongeveer kwam het hoge woord uit dat. Uh, Max zou in principe met mijn Rijken naar AX gaan. AX uh, NEC. Dat jouw clubje dan is, ja, NSC. Ja, dat is jouw clubje. En opeens, een plot twist, dan gaat hij met een of andere Jaap. Nog nooit van die ja. hele jongen gehoord. Ja. En nu, nu zit jij met de gebakken peren, want jij had je hele zaterdagavond schoongeveegd. Ja, het is ongelooflijk lullig. Max vroeg mij mee. Ik had hier heel veel zin in. NSC, Ajax, superspannende wedstrijd. En Max zegt een dag later: doodleuk, maar ik heb slecht nieuws. Ik ga met iemand anders. Je is haar gevraagd. Hè? Ik... Ja, nou, dat is niet helemaal waar. Nee, dat niet. Oh. Ik, ik opperde dat ik het leuk zou vinden om daarheen ah, te gaan. Nou. En toen zou Mareike misschien ga ik wel met je mee. En ja. toen zei ik, dat vind ik leuk. En dat had ik nog steeds ook heel leuk gevonden. Maar ja, inderdaad, diezelfde dag, stond me toeval. Jaaf die app mij en die zegt, uh, joh, ik heb een kaartje over naast mij. Jaap is een oud collega, dat is een legend. Die heb ik al heel lang niet gezien. Ja. En ik, ik, had het, ik vond dat ook heel leuk. En toen dacht ik, hoe erg zou Mareike het nou echt vinden nou, als oh. ik dit doe? ja, het is best wel erg. en dat had ik niet uh, aan zien komen. Ik, en het spijt. Ja, het spijt me ook echt. hij wel, ik wil het ook echt met je goed maken. ik weet alleen niet hoe. nou, waar heb je dat iets bedacht? ik weet heel goed hoe jij het goed gaat maken. want ik ben inderdaad, NSC is bij mij thuis. in de paplepel is dat in mijn mond gegoten ja. mijn hele leven. dus ik heb een ontzettend mooi rood, zwart, groen waar ik op staat, hè. weer trekken wij ten strijden voor ons rood, zwart en groen. Ik heb een t-shirt voor nee, jou meegenomen. Nee, nee, nee. Ja oh, hoor. Nee, eh, oh. Kijk, Van nou. NEC. Het is gewoon echt het NEC-shirt. Ja, prachtig. Zonder sponsor ook op de borst. Dat is ook niet vaak nummer 9 achterop. Nummer 9. Maar jij kan mij niet vragen dit aan te doen ja. Als Ajax ziet kan jij, ik... Als Ajax Ik ga het jou niet vragen. Je gaat het gewoon doen. Ze ja, draagt de job. Ja, zo is het ook. Ben je echt zo boos dat ik dit nu moet gaan dragen? Ja, het is wel zo. Een beetje wisselgeld, uh, meneer Schuiling, zou wel op zijn plaats zijn. Ja, en ik moet zeggen, we hadden het hier een uur geleden over. En de luisteraar smult hiervan. Ja. Die wil jou allemaal zien bloeden in dit gouden NEC-parel shirt. Okay. En jij gaat er gewoon aan. Ja, Dat ga je doen? Maar, wacht even, maar in oh, ik wil het wel even zakelijk aanvliegen. Okay, even. Het is ook een transactie ergens dus ja, ja, ja. natuurlijk. Maar kijk, als ik dit nu doe. Ja. als ik dit shirt nu aantrek als, als Ajax ziet. in een NFC-shirt, is het dan goed? Oh, dus dat we, dus zand het dan, Is het dan Zand erover en, en, en, en laten we het dan rusten? Of is er misschien nog dat jij alsnog naar Ajax wilt? Want, want dit doet pijn. Ik wil naar NEC, hè? Ja, Ajax maar, maakt me niet uit, maar, maar Ajax speelt thuis, dus je gaat naar ja, nee, uh, Johan Cruijff-Arena. Dat is waar. Kijk, ja. het, het doet pijn als ik dit ga doen. En ik snap ook dat ik jou pijn heb gedaan, maar hebben we het dan opgelost? Als jij hem de rest van de show aanhoudt, we gaan het niet hebben over een lullige vijf <laughs> minuten of zo. Jij houdt de rest de van de show. Tot tien uur? Tot 10 uur hou jij dit shirt aan. En ik ga daar foto's van maken en filmpjes. En dat kun je allemaal op internet. Dus oh, oh, oh, dan is het zand erover en dan, uh, en dan wint NEC natuurlijk ook. Dat nee, nee, dat nee, natuurlijk. Owa, ik nee, nee, nee, hoor. moet ik als iXC TV in, maar daar hebben we geen invloed. Nee, goed, oh. dit, uh, dan. Okay, ja, goed. Dit is. Oké. Ik wil hem Hij aan. zegt oké. Okay. Ja. Oh. Hey, hey. Dit is leuk zeg. Dit is Michael Jackson. Til Zometeen het laatste nieuws. En het woordenboekenspel, uh, daar kan je meespelen. Dan kan je prachtige prijzen winnen, waaronder een boek en een spel. Welk boek en Zeker, welk spel? Zeker, het gaat om uh, het dobbelspel 6 gooien in de liefde... en het boek 69 vragen die je liefdesleven kunnen veranderen. Nou, heb je zin in een leuk prijsje voor het weekend? Meld je dan eventjes aan en stuur het woord woordenboekenspel... naar de app van Radio Veronica. Dan ook het laatste nieuws, wat zit daarin? VVD-kiezers nu al negatief over het nieuwe kabinet... en hoe vaak zeggen we eigenlijk sorry? Sorry.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 Verkeersinformatie, drie vertragingen te melden op de A-wegen. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 19 minuten vertraging door grenscontroles. A27 Gorkum-Utrecht tussen Houten en de weerd komt door een ongeval 16 minuten. En de A37 holsloot meppen komt ook door die grenscontroles daar bij Duitsland. Daar heb je 21 minuten vertraging. Twee minuten over half acht, het laatste nieuws krijg je uiteraard. En is in handen van rijke Ketel. Goedemorgen. Na de val van het kabinetschoof is er vorig jaar een miljoen aan wachtgeld uitgekeerd aan opgestapte ministers en staatssecretarissen. Dat heeft de Telegraaf berekend. Wie precies hoeveel geld heeft gekregen is niet duidelijk. Een groot deel van de VVD-stemmers heeft nu al weinig vertrouwen in het nieuwe kabinet, waarin bene hun eigen partij zit. Wel vinden ze dat de VVD het meest uit de onderhandelingen heeft gehaald. Dat heeft een vandaag uitgezocht. Er is nog geen formele aanklacht tegen de Britse ex prins Andrew... en hij is ook inmiddels weer op vrije voeten. Maar helemaal uit de problemen is hij nog niet. Hij zou gevoelige informatie aan Jeffrey Epstein hebben gegeven. En wat blijkt nou? Ik heb een onderzoek gevonden waarin staat dat in Groot-Brittannië... de Britten zijn eigenlijk een beetje verslaafd aan het zeggen van sorry. Oh ja, ja het is een heel beleefd volgtje natuurlijk. De hele dag. Ze zeggen gemiddeld zo'n 8 tot 20 keer per dag... Sorry. Wow, dat is heel veel, echt. Dat is echt ontzettend veel. En waarom doen ze dat dan? Uit beleefdheid of uit een beetje ongemak. Ik betrap mezelf er ook wel eens op. Ja. ja. Ik was laatst met mijn vriend toevallig was ik in Staphorst. Dat is eigenlijk helemaal niet relevant, maar ik was daar. En uh, toen viel het me op dat ik in elke winkel. Ik wilde bijvoorbeeld ergens pinnen. En ik deed mijn telefoon tegen het verkeerde apparaatje aan. En nee, je moet hier. Oh sorry. oh, sorry. Weet je, ah, ja. ik ben heel erg dan. Het dus schat je heel veel sorry. Terwijl, waarom zeg je dat ja, dan? Ik ja, ik ben het wel, wel met je eens. Ik denk ook wel dat we er een handje van hebben om. Om de kleinste dingen sorry te zeggen, waar we eigenlijk geen sorry voor hoeven te zeggen. Ja. Maar de grote dingen die echt pijn doen, ja, daar vinden we het moeilijk. Sorry, het lijkt een beetje aan devaluatie de van het woord. Precies. Van waarde. Want als je het inderdaad, maar dan heet het. Sorry, sorry, sorry, sorry, zegt. Wat betekent het dan nog? Ja, precies. Ja. Dat is ook de kritiek eigenlijk. Het is wel moeilijk hoor als je echt iets gedaan hebt om dan de schuld te bekennen. en sorry te zeggen. Ben je een goede sorry zeggen uiteindelijk dan? Nou ja, ik heb een nec aan, uh, shirt aangetrokken. Ja, ik ben heel bijna mooi. op mijn knieën gegaan. Ik heb het drie keer het spijt me gezegd. Ja. Ik meen het ook. Echt. Ja. Nee, het is leuk, want ik heb dus aan onze regisseur Anne-Loren gevraagd of ze even wil turven hoe vaak wij sorry zeggen op zo'n ochtend. Oh, en? Sorry? sorry. Zonder dat het ons, met ons te delen. Ja, het is uh, acht keer gebeurd deze ochtend. Nee, lul ja. niet. Uh, acht <laughs> keer door mij ook, denk ik, of niet? Ja, dat heb ik er niet bij gezet, oh. maar uh, wel vaak, denk ik. Maar ja, je hebt ook heel het ook. vaak het spijt me gezegd. Dat ik dacht, zeg nou sorry, maar je zei het oh, ja. spijt me. Nou, wat een leuk oh, onderzoekje. Dus ja. wij zitten met z'n drieën op acht. Ja. Dus we zouden wel... We zijn een beetje Brits dan uiteindelijk. we zijn uiteindelijk een beetje Brits oh, ja, grappig ja. Leuk. Nee, 8 tot 20 keer per dag. Ja, zo. dat is echt veel heel, hoor. hoor ja. Dat is echt heel veel. Nou, sorry voor het weer alvast. In het Noordoosten ijzel of sneeuw. Verder overal regen. Het wordt vanmiddag 3 tot 7 graden. En vanavond, ja, wederom in het hele land. Sorry, allemaal regen. Regen, regen, regen, regen, regen, regen, regen. regen. regen, regen, regen. je lekker gaat, kom er maar uit. En zet je radio in de morgen. Stap in de douche. En was je snuif. de beste muziek alle tijden Can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know can't touch this. Look at my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the on lyric. Fresh new kids and bands, You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a five going. This. Yo, sound the bell, school is in, sucker. Can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. they talk about the hammer, they're talking about a show that's hot and tight. Singles are selling so fast I'm might wipe or tape. To learn What's it gonna take? The '90s do burn the charts. Blatant. Either work hard or you might as well quit. touch this. You better get hyped, boy, 'cause you know you can't. can't touch this. Bring the bell. School's back in. Break it down.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 We'll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 Het woordenboekspel. Het is weer tijd om wat te leren. We hebben namelijk uit de dikke van Dalen, die hele dikke woordenboek, hebben wij één woord gehaald. En wij geven met z'n drieën een omschrijving. En één daarvan is maar waar. En vandaag spreek ik het met Marielle uit Waarland. Hey Marielle, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat vandaag alvast een voorschot nemen op het weekend, zodat je lekker kan chillen tijdens zaterdag en zondag. En vandaag dus even ja. poetsen. Ja, ja, dat is mijn plan inderdaad vandaag. Ja. En dan ga je dan poetsen? Waar ja. begin je mee? Ja, de badkamer en zo, en de wc, en dan een beetje opruimen nog. Maar ook lekker rommelen dus een beetje? Ook een beetje rommelen ja, inderdaad, goed, zo, ja. Dat is fijn. Um, ben je er klaar ja. voor om het uh, woordenboekenspel te gaan spelen? Ja, zeker. Mooi zo. Heb je toevallig nog een radiootje aanstaan ergens? Of, uh, uh, ja, die staat nog aan. Ja. Ja, als je hem of heel zacht wil zetten of even uit... dat uh, maakt dat wat makkelijker voor iedereen. Ja, het staat Tommy. uit. Ja, het klinkt lekker rustig. Oké, okay, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Het woord van de dag is... Mali. Ja, uh, laten we nog een keertje horen. Mali. Ma Mali. Weet je wat het is? Uh, volgens mij Marijke... Nou, is een Mali eigenlijk een ander woord voor Bali, maar dan voor McDonald's-medewerkers. Dus die zeggen onderling. Sta jij op de Mali vandaag? <laughs> Max, wat is volgens <laughs> jou? Nou, het is eigenlijk een samentrekking van twee woorden. Een Mali is namelijk iemand die makkelijk liegt. Mali. Makkelijk liegt. En zonder enige schaamte gewoon de boel blaast. Dat je bent een Mali. Een makkelijke lieger. Dus zo Heerly de peri. Is dat een Mali? Ja, dat zijn ja-woorden. Ja, oké. Okay. Uh, wat is het volgens mij? Het is een kleine metalen ringetje waar je een veter doorheen gaat. Wat denk jij? Wat denk jij? Uh, ik, uh, ik vond het lastig. Ik dacht Mali en een makkelijke leerling, dat klopt niet bij elkaar. Ik ga toch voor die laatste, voor die veter. Ja, maar het is dus niet ik makkelijke ga... leerling, hè? Ik zeg iemand die makkelijk liegt. Oh, makkelijk liegen. Een Mali. Ja. En het is eventueel dus de Ali van de McDonald's, dan krijg je de Mali. <lacht> of dus het dingetje waar ja. je veten doorheen gaat. Ja, en ik wil de druk niet opvoeren, maar we hebben tot oh. nu toe nog geen winnaar gehad deze hele week. We hebben echt alle nee. hoop op jou gevestigd. En je krijgt ook nog twee ja, mooie ja, prijzen. He. Dus het is niet dat je het voor ik, niks doet. Je kan het. Nee, nee. Um, nou, dan ga ik toch voor de antwoord B: B. Een makkelijke liegen. We gaan even luisteren. Mali is het kleine metalen ringetje waar je groter doorheen gaat. Oh, oh, oh, oh, oh. Maar Rijke heeft gelijk. Oh, ja, nee, nee. Ja, Max is eigenlijk een Mali. Een makkelijke liefde. Ja. Ja. inderdaad, ja. ja. Ik was er bijna. Ik, oh, spijt me, ik heb je nog verbeterd ook. Oh, je was helemaal op het goede punt. Dat is echt. We het me niet. Oh, niet. We hebben alleen maar <laughs> verliezers gehad. Ongelooflijk. Nou ja, helaas. Zo. Uh, je krijgt ja. wel Een applausje! Hey. Dat je het hebt aangedurfd. Dankjewel. En probeer het gewoon ja, nog een keer. Maar, ja, uh, als je je niet ja, ik. Precies, als je niet wint mag je voor de rest van je leven meespelen. Doei maar, oh, heerlijk. No. Oké, okay, doei. Doeg, fijn weekend. Hoi, hoi, hoi. Ik heb nieuws, jongens. Oh. Nieuwe single van Direct is there. Is net uitgekomen. Een Splinternieuw. En hij heet Want Fall. En je hoort hem nu op Radio Veronica. A light in the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 together. The Won't fall heet die de nieuwe single en leuk nieuws precies over een week zijn ze hier komen ze lekker live spelen ah, leuk leuk leuk leuk ik dom uh, krijgt dus de man uit Den Haag dan op visite goedemorgen dit is Bob Marley samen met de Wailers en could you be loved